toen hij zei dat het omhoog uit 2 miljoen euro ging. En het Kamerlid Bontes heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. Ouders van honderden kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn bang dat hun kind binnenkort thuis zit. Hun scholen kunnen de extra zorg in de klas niet blijven voorschieten, hebben ze aan de ouders laten weten. Het geld voor passend onderwijs wordt tegenwoordig anders verdeeld, deels via de scholen en deels via de ouders. Er is veel onduidelijkheid over de hoogte van de budgetten. Daardoor zijn er problemen met de financiering van het onderwijs voor 6000 kinderen met een meervoudige beperking. Strijders van islamitische staat in Libië houden negen buitenlanders gegijzeld na een aanval op een olieveld. Het gaat om een Oostenrijker, een Tsjech en zeven niet-Europeanen, zegt de Oostenrijkse regering. Ze werkten op een olieveld in het midden van Libië dat vrijdag werd aangevallen. Acht bewakers werden bij die aanval onthoofd. De ministers Koenders en Hennis hebben in Afghanistan de Nederlanders bezocht... die meedoen aan de nieuwe NAVO-missie. De ongeveer 100 Nederlandse militairen geven advies aan de Afghaanse politie en het leger. Aan de missie doen 28 landen mee. Duitsland heeft de leiding. Het weer, vannacht ligt de regen, minimaal rond 7 graden. Morgen wordt het weer droog met af en toe zon, maar in het zuiden veel bewolking. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van stad tot strand. Live vanuit het wapen van Bloemendaal, Arnhem 105 Sportcafé. Van Bloemendaal. Pimballet, dat is het thema van vanavond. Een veelzijdig man die zoveel heeft gedaan en georganiseerd dat men zich kan afvragen: leefde hij niet op de een of andere manier? Een mysterieuze en misschien wel meerdere levens tegelijk. Die vraag kwam steeds vaker bij ons op tijdens het speuren naar zijn levensverhaal. Milieu is de grondlegger geweest van de georganiseerde sportbeoefening in Nederland. Hij is niet toevalligwijs erevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond... en de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie geworden. Hij is niet zomaar tot erelid genoemd van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond... en van de Wandelbond, de Kaatsbond en de IJshockeybond... Daarnaast is hij ook nog lid geweest van de Zweedse en Belgische voetbalbonden en de Alstedenvereniging. Hij is niet omwille van zijn vriendelijke uiterlijk voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond geweest. De International Skating Union, oftewel de Internationale Schaatsbond, werd door op milieu opgericht en voorgezeten. Pimelier, ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Journalist, tekenaar, talenkenner, novelist, schilder en kunstverzamelaar. Pimmelier, een man. Die bruiste van de energie, die nieuwe ideeën op anderen kon overdragen, die een enorme vitaliteit bezat. Hij heeft een wonderlijk leven geleid dat velen heeft geïnspireerd en waarvan de Nederlandse sportwereld nu nog de vruchten plukt. 9 maart 2015, het is precies 7 minuten over 8 uur luistert naar Haarlem 105 Sportcafé live vanuit het Wapen van Bloemendaal. Een hele goede avond en welkom bij Haarlem 105 Sportcafé live vanuit het Wapen van Bloemendaal. De komende twee uur praten wij puur over de sport in Haarlem. Als eerste hebben wij straks de gast Daniel Reewijk. Hij heeft een proefschrift geschreven over het leven van Pimmelier en promoveert hier komende donderdag op. We praten met de drie clubs ooit mede opgericht door Pimmelier, namelijk de Koninklijke HFC, de Haarlemse Tennisclub en IJsclub Haarlem. Zo is het tijd, Pimmelier en Haarlemse Dagblad geven het Pimmelier Magazine uit en zullen vanavond bij ons het eerste exemplaar overhandigen aan burgemeester Bernd Snijders. Natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubrieken. De brief van Jeroen Koster en de column Haarlem voorheen de Sportstad. En dit alles wordt aan elkaar gepraat door uw presentatoren van vanavond. Robert Zand en Peter van der Aart. Goedenavond Daniel, welkom. Goedenavond. Ja. Tegenover mij zit een, een 39-jarige docent geschiedenis aan de katholieke scholengemeenschap in Hoofddorp. Een historicus verbonden aan het Instituut, Maar bovenal de biograaf van de man die morgen 150 was geworden. Voelt het een beetje alsof Sinterklaas morgen het land in komt? Nou, dat voelde als kind in ieder geval wel anders. Dan was de opwinning nog wel iets groter dan uh, dat nu het geval is. Maar uh, het is wel enorm feestelijk inderdaad. Ja. Morgen is uh, de 150ste geboortedag van uh, Pimmelier. Laten we meteen maar even dat pakken. Pimmelier of Pimmelier, Daar zijn we daar voor de komende twee uur vanaf. Ja, het is Pimoulier. Dus om historische redenen uh, is het Pimoulier, Omdat zijn familie uit het noorden van Frankrijk naar de Republiek is gekomen. En uh, ja, kijk, het spraakgebruik van mulier, uh, dat is ook een regel. Dus ik zeg niet dat is fout. Maar als je vraagt wat is goed, dan is het mulier. Nou, dus laten wij afspreken dat we vanavond mulier aanhouden. Behalve als we het over het Mulier-instituut hebben. Dat lijkt me handig. <laughs> Mariel, uh, waarom uh, zoek jij pilmilieën uit om op te promoveren? Donderdag uh, promoveer jij in Groningen. Waarom Pilmelier? Nou, toen ik afstudeerde was ik uh, ja, al erg geïnteresseerd in uh, de geschiedenis van sport. En vooral in de vroege ontstaansfase van die uh, geschiedenis van sport. En het andere wat me interesseerde, dat was het genre van de biografie. En nou, als je die twee dingen bij elkaar voegt... dan kom je eigenlijk automatisch bij uh, Pim Mulier uit. Want hij is de sleutelfiguur uh, in die vroege sport uh, in Nederland. En daarnaast een zeer interessant persoon voor een uh, biografie. Ja, maar in mijn beleving ben je minstens net zo interessant... want hier op tafel ligt een hele kloeke versie van jouw uh, proefschrift. Een, een prachtig uh, gebonden exemplaar... waarvan er 1250 worden uitgegeven in de eerste druk. Hoeveel tijd zit hierin van Daniel Rijwijk? Nou, dat zijn wel behoorlijk wat jaartjes. <laughs> ja. Nee, ik ben ruim acht jaar geleden begonnen met het onderzoek. En omdat ik dat onderzoek als buitenpromovendus heb gedaan, uh, was ik vooral aangewezen op de weekenden en de vakanties. Maar die werden dan ook wel echt uh, ten volle benut. Um, dus er zijn wel echt heel veel, uh, heel veel uren in gaan zitten. Ja, en, ik denk dus, uh, hebt, er waren dus geen fondsen. Je had er geen, uh, geen uh, gulle sponsor die zei: Daniel, neem maar hem. Uh. Een jaartje vrij en dan kun je dat boek maken. Je hebt het helemaal zelf op eigen kracht in elkaar gezet. Ja, een beetje naar de punk-ideaal. hè? Do it jezelf. Nou, dat is aardig gelukt. Ben je tevreden? Ik ben erg tevreden, ja. Ik ben erg gelukkig met de uitgever die ik gevonden heb. Uh, ik ben uh, tevreden met het uh, verhaal dat eruit is gekomen. Um, dus ja, ik vind het een prachtig boek geworden, maar ik denk niet dat je had verwacht dat ik iets anders uh, zou zeggen. Nee, maar ik bedoel ook meer tevreden in zin van, heb je nou echt, heeft het jezelf nieuwe inzichten opgeleverd? Want ik neem aan, als je begint, je bent historicus, je had al een soort affiniteit met biografieën en met sport, uh, dat je al wel iets van voorkennis bezat. Wat, wat heeft je nu verrast in die acht jaar dat je bezig bent geweest met die man? Nou, wat me in ieder geval onophoudelijk heeft gefascineerd... dat is, uh, toen ik begon, was de insteek heel erg vanuit de sportgeschiedenis. Dus uh, wat voor rol heeft Milieu nou gespeeld in die, uh, in die vroege ontwikkeling... van de moderne sport in Nederland? Dat was heel lang uh, ook uh, de focus. Maar eigenlijk gaandeweg, uh, vooral in het tweede gedeelte van die onderzoekstijd... is zijn persoon eigenlijk meer en meer gaan uh, integreren En is dat ook eigenlijk wel losgekomen van de sport? Dus... Het is ook uh, meer dan alleen maar een, uh, een sportboek. Het is echt een, uh, een biografie geworden waarin ook allerlei andere aspecten van zijn uh, leven, van zijn bestaan, van zijn tijd, van zijn sociale klasse waar die uh, toe behoren. Uh, ja, dat komt ook allemaal aan de orde. Wat, wat trof Pimelier hier in Haarlem toen hij dacht: uh, ja, ik wil iets met uh, voetbal of met al die andere sporten waar hij mee bezig ging? In wat voor tijdsgeest leefde die man hier? Ja, dat moet je dan eigenlijk in, uh, in twee splitsen. Aan de ene kant vond hij heel veel uh, klasgenoten en uh, schoolvrienden... met wie hij uh, naar hartelust kon cricketen en iets later ook voetballen. Dus het was echt, echt al een rage in uh, Haarlem uh, toen Milieu er eigenlijk uh, op instapte. Uh, het andere wat hij vond, dat was een wat sceptische houding bij de oudere generatie. En vooral ook het uh, stadbestuur. Uh, ja, dat niet altijd even begripvol of... Uh, aanmoedigend was tegen die sportende jeugd. Ja, het was een, heel, een, een tijd waarin uh, er niet zo heel veel gebeurde, zou ik maar zeggen, in de wereld. Of nee, zie je dat verkeerd? Nee, het alternatief voor een potje cricket op de koekamp... dat was een uh, middagje wandelen door de Haarlemmerhout met je ouders Precies. in een uh, stijf uh, kostuumpje. Ja, nou, ik, ik begreep ook dat hij uh, toen hij ging sporten, met name hardlopen... dat deed hij in de duisteris, het liefst in het zwart gekleed... want het was eigenlijk not, not dan. Hij werd een beetje voor meloot uitgemaakt. Ja, dat klopt. Sowieso is hardlopen in Nederland zeer hardnekkig als een uh, uiterst vreemde bezigheid uh, gezien. Ik weet niet, uh, ik denk dat veel... Vind ik nog hoor, al... eerlijk gezegd. Van ja, nou ja, dat, Zegt dat... iets over mijn postuur, denk ik. Ja, de, de uitspraak, ze hebben hem al, is ook erg lang in zwang ja. gebleven. Hè. Maar in de tijd van Milieu was dat uh, nogal wat sterker. Um, ja, toen werden inderdaad hardlopers echt uh, of als crimineel of als uh, halve garen gezien. En uh, daartussen zat niet uh, zo heel veel. To toch is het gek, want het, het is, is er een verband uh, of is het kenmerkend voor de tijdgeest... dat bijvoorbeeld ook zoiets als de moderne Olympische Spelen in 1896... en daar praat ik toch een beetje over. Uh, ik, ik reken vanaf, met het milieu vanaf 65, dus eind 19e eeuw. Zit er een verband in? Is dat toeval dat Coubertin dat Coubert idee kreeg van we gaan die Spelen weer het nieuw leven inblazen? Dat Mullier kwam met ideeën over het organiseren van sport? En, en, en lagen die twee op één lijn? Nou, die ontwikkeling van sport aan het einde van de 19e eeuw, dat is echt een Europese ontwikkeling geweest. Dus het is ook zo dat je niet kunt zeggen, hè, zonder Mullier was er geen sport geweest. Dat is natuurlijk een onzinnige uitspraak. Het was iets dat uh, uit Engeland was overgewaaid. In Engeland was die sport zo rond 1840, 1850... op de grote kostschool uh, ja, eigenlijk leidend geworden in het curriculum. Dus uh, je kon slecht zijn in wiskunde slecht in Latijn... als je maar uh, veel runs scoorde op het cricketveld. Ja. En die, uh, ja, die grote rol van sport in Engeland... wat natuurlijk de grote leidende natie was in de 19e eeuw... Ja, dat gaf bij heel veel Europeanen op het continent eigenlijk het idee... als wij ook aan sport gaan doen, dan worden wij net zo ja, ontwikkeld, net zo sterk... Um, en net zo machtig als, als dat grote Engeland. En um, ja, dat, dat maakte de sport eigenlijk tot een heel aantrekkelijk uh, iets voor ja, die nieuwe generatie. Maar, maar hij wilde dat organiseren echt, want er werd al wel gesport blijkbaar in de, in de vrije ruimte. Misschien meer recreëren. Maar het ging echt een stapje hoger. Het werd echt. wat we nu nog noemen de georganiseerde sport. Ik bedoel, we hebben zometeen nog twee representanten van verenigingen. hier aan tafel. die opgericht zijn door de familie Milieu. Ja, die. Um, um, die verenigingen, ja, dat, dat sluit ook wel aan bij een, een traditie. Hè? Er waren honderden verenigingen hier in Haarlem in de 19e eeuw. Um, dus op zich, het oprichten van verenigingen. was niet zoiets heel bijzonders. Um, wat zijn organisatiedrift uh, betreft, die was wel redelijk uitzonderlijk. Dus daarmee onderscheidde hij zich wel van, uh, van tijdgenoten. Dus hij kon moeilijk um, nou ja, zoiets als, als dat voetbal uh, he, daarbij betrokken zijn, zonder meteen grotere plannen en grotere vergezichten voor te houden, die ook uh, het liefst uh, zo snel mogelijk ten uitvoer moesten worden gebracht. En daar is die voetbalbond, de NVAB, uit 1889 hier in Haarlem opgericht. Uh, is daar een heel goed voorbeeld van? Want dat diende volgens Milieu echt om het Nederlandse uh, volk aan het sporten te krijgen. Nou, dus hij, dat was ook zijn drijfveer. Het was echt gericht op de, de pure, uh, het plezier beleven aan sporten. Het ging niet om winnen of, of om geld verdienen of... Nou eigenlijk om, om beide niet. Het, het pure plezier dat was belangrijk. Uh, het spelplezier dat was uh, een kernwaarde in, in de sport voor uh, Milieu. Het winnen dat vond hij uh, uh, nou ja, stiekem zelf natuurlijk wel heel belangrijk. Um, maar uh, in zijn propaganda voor sport beweerde hij altijd dat het daar niet om ging. En dat het niet om kampioenstitels of ranglijsten ging. Maar dat het erom ging om met wedstrijden en met publiciteit rond die wedstrijden. Zoveel mogelijk mensen voor die sport te winnen. Ja, dus het was een, uh, hij zou in deze tijd niet meer staan hebben? Nou, ik denk dat een aantal van zijn ideaal uh, best interessant zijn voor een aantal uh, sportbestuurders om uh, ze nader te bestuderen. Noem eens. er zij? Oh, ik weet niet. Uh, Sepp Blatter het is een Duitsstalige zwitser. Zou, Duits, zou het in het Duits vertaald moeten worden, denk ik. Ja, ja, ja. <laughs> een mooie uitdaging voor Sepp. Cadeautje misschien van Van Praag voor hem? Ja, dat zou uh, misschien wel aardig zijn, ja. Wat, wat, ja, als schijnskadootje wordt, uh, wordt er gezegd. Uh, hoe, hoe zien we dat terug nu? Zien we dat nog terug bij andere verenigingen We gaan het er straks over hebben. Dat plezier nog... Kan dat nog in de Nederlandse moderne sport tegenwoordig? In de topsport? Dat het alleen maar om plezier gaat? Nou, mijn... Of hebben we het dan echt alleen maar over de breedte sport? Ja, ik wilde zeggen... Mijn uh, betrokkenheid bij sport uh, verloopt op het moment... Uh, voornamelijk via mijn kinderen. En uh, ik zie dus eigenlijk niet anders dan dat. Plezier in sport... Uh, met elkaar en uh, proberen er iets moois van te maken. En als je wint is het mooi en als je verliest is het vijf minuten later ook weer mooi. We gaan zo meteen even verder praten, want uh, er is nog veel uh, uit te vlooien over uh, Pimolier. So hold my hand, I walk with you, my dear The stars creak I you sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes And hard days, I can't even trust myself It's killing to see this way Cause though the truth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 Monsters and Men en Little Talk. Nou, Little Talk vanavond niet hier in het Haarlem 105 Sportcafé. Vanuit het wapen van Bloemendaal. We hebben het over Pimbelier. En uh, ja, dan heb je het niet over Small Talk volgens mij, uh, Daniel. Nee, hij heeft uh, een vrij uh, gewichtige rol gehad. In iets wat we nu heel belangrijk vinden. Namelijk sport. Ja, precies. Uh, hoe, hoe zag zijn Harlemse periode eruit om het zo maar te omschrijven? Ja, dat is... Uh, uh, Lastig om heel gedetailleerd over uh, te kunnen spreken. Omdat er heel weinig bronnen van bewaard zijn gebleven. Uh, wat we weten is dat hij hier als peuter van een jaar of twee, drie uh, kwam. Uh, bijna drie jaar oud. Uh, vanuit Witmarsum, vanuit Friesland. En hij is hier tot uh, 1878 in ieder geval uh, gebleven. Hij heeft hier een uh, lagere school, een particuliere schooltje bezocht. Hij heeft zelf wel wat verhalen over die Haarlemse jeugdtijd geschreven... maar die zijn van uh, veel later datum en, en heel erg geïdealiseerd en geromantiseerd. Dus dat is als historische bron niet de meest uh, betrouwbare informatie. Um, ja, wat we weten is dat hij als adolescent enorm heeft uh, gezworven. Dus op uh, 13-jarige leeftijd, in 1878 moest hij Haarlem verruilen voor Brummen. Een kostschool daar in de uiterwaarden van de IJssel. Nou, of zijn bewegingslust en vrijheidsdrang kennende... moet hij het daar in dat open gebied moet het hem goed zijn bevallen. Toen is hij even twee jaar terug geweest. heeft hij in Haarlem twee jaar het gymnasium bezocht. Maar de hyperactieve Pim was niet goed binnen de klasmuren te houden. Dus dat was geen succes. Hij uh, moest na twee jaar uh, van school. is toen naar een kostschool in Kent, in uh, Ramsgate, in Engeland gegaan. Daar heeft hij ook twee jaar uh, school gegaan. Toen hij terugkwam was zijn vader inmiddels overleden... en was het uh, statige grachtenpand aan de Nieuwe Gracht uh, verruild... voor een uh, wat, uh, nou ja, nog steeds ruime woning, maar dan wat meer uh, uh, in een uh, stadsstraatje. Welke uh, straat was dat? Uh, ik Weet geloof dat? in de Zeilstraat. Maar dat, uh, ja. hij, heeft, hij heeft erg veel gesworven. Dus er zijn okay. echt verschillende adressen. Um, en vervolgens is hij uh, vanuit Engeland naar uh, Lübeck in het noorden van Duitsland gegaan. Om daar aan een handelsinstituut uh, te studeren. En dat heeft hij ook twee jaar volgehouden. Dus hij heeft als adolescent eigenlijk heel veel tijd... Buitenshuis doorgebracht. Zoals dat ook wel vaker gebeurde hoor. In die, in die kringen. Heel veel kinderen werden naar kostschool gestuurd. en gingen daarna naar de universiteit. Dus gingen na hun tiende, twaalfde. Maar ja, heeft zacht, hij ook ergens iets afgemaakt? Want ik hoor je elke keer zeggen. en dat heeft hij twee jaar volgehouden. Nou, dat handelsinstituut heeft hij wel afgemaakt. Maar alle andere uh, scholing. dat is denk ik een beetje tegen heugenmeug uh, erin gegaan. En uh, het was geen uh, studerend type. Hoewel die later wel ja, op allerlei vlakken blijk geeft van affiniteit met geschiedenis, met uh, talen. Uh, dus uh, het was. Uh, kunst. Kunst. Uh, het was een groot uh, glasverzamelaar. Uh, dus hij uh, had al, wel allerlei interesses, maar niet binnen een schoolplicht, uh, denk ik. Ja. Uh, wat heeft hij verder maatschappelijk gedaan? Los van dat hij al die dingen doen, had hij gewoon ook nog een baan? Het dichtste wat bij een baan komt is dat hij. Ja, hij was gefortuneerd. Het onderwijs niet. Nee, hij, uh, hij uh, was gefortuneerd. Dus, dus om het geld hoefde hij eigenlijk niet, uh, niet te werken, of nauwelijks te werken. Um, ja. Hij heeft uh, echt wel behoorlijk wat jaren als journalist gewerkt. Hij heeft uh, vijf jaar de redactie van de Daily Courant op uh, Sumatra uh, gedaan, uh, Medan. Uh, dan. Daar was hij uh, ook op allerlei andere fronten actief natuurlijk. Verenigingen oprichten, een weerbaarheidskorps uh, uh, heeft hij in het leven geroepen. Um, en die journalistentijd, dat is eigenlijk uh, ja, het meest wat uh, op een arbeidzaam uh, bestaan heeft ge. Leken. Geleken. Maar dat schijnt nog steeds zo te zijn met journalisten toch? Dat lijkt toch op werk? Het lijkt op werk. Ja, ik zie nu okay. in een om wat wenkbrauwen ja, om me heen ja, bewegen. Ja, grapje <laughs> govert. Daniel, <grafje> uh, <laughs> Daniel hoe, hoe, hoe merkwaardig is het, althans, ik vond het merkwaardig, dat een, een jongen van 14 een vereniging opricht? Ik moest steeds terugrekenen en denk van, nee, was het nou 1879, dan was hij toch pas 14? Is ja. dat gek of niet? Of zegt dat alles over hem? Nou, het is uh, ten eerste zo dat die datum vrij dubieus is. Dus dat is uh, uh, nou ja, uh, niet te bewijzen. Um, en het uh, tweede, wat ik daarop kan antwoorden, is... Uh, nee, dat was niet zo vreemd. Heel veel van die sportverenigingen werden opgericht... door uh, jongens uit de tweede, derde klas van de HBS of van het gymnasium. Ja. En uh, ja, dat... dat dat was de groep jongens die zich uh, als eerste met die sport bezig hield. Wat het ook wel echt iets unieks maakte. Omdat het eigenlijk ook heel lang uh, en ook uh, um, een heel vroeg voorbeeld is van een omgeving waarin die jeugd echt helemaal autonoom was. Waar ze geen enkel ouderlijk toezicht of waar ze geen enkel verantwoording uh, ten opzichte van volwassenen hoefden af te leggen. Dat was echt hun eigen universum, de sportclub. Dat was een beetje de clubhuizen, de cultuur die we later in Nederland hadden, honderd jaar later bijna. Clubhuis ja, maar goed. En Hangjongeren en hangjongeren. Ja, ik weet niet hoeveel goed daarvan gekomen is, Peg. Ja, ja, misschien dat ze er over honderd jaar eens naar terug moeten kijken. Dat weet ik ook niet. Maar dus, dus een vereniging moeten wij niet plaatsen in, in, in de huidige kaders? Uh, nee, die sportverenigingen uit de jaren 1880, 1890. Dat waren echt heel andere uh, organisaties dan de ja, uh, hyper georganiseerde sportclubs uh, zoals we uh, die nu uh, kennen. En de, en de sportaccommodaties? Waren er überhaupt sportaccommodaties zoals we die nu kennen? Nee. Um, de Haarlemse voetballers en cricketers speelden meestal op de koekam. Ja. Dat was uh, openbaar terrein. Maar wel in uh, pacht bij een uh, stalhouder die daar zijn huurpaarden liet uh, grazen. En als de cricketjongens dan op zondagmiddag met hun witte pakjes aankwamen zetten... dan uh, hadden ze meestal ook een uh, flinke schop over de schouder mee... om de paardenvijgen aan de kant te ruimen. <laughs> voordat er gekricket uh, kon worden. Uh, ja. um, en als ze zich wilden opfrissen... dan moesten ze aanbellen bij mevrouw van Eden aan het Flora Park. Want die had wel uh, plezier in die sportjongens. En die uh, gaf ze een emmer water om zich een beetje op te frissen. Terwijl ze toekeken. Ja, <laughs> Nee, Dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat weten dat, we niet. Dat, dat, dat, dat, dat jouw jou woorden. Hoe we, de, hij, hij heeft uiteindelijk uh, hier in de regio... als ik het goed heb, vier verenigingen sowieso opgezet. Nee, drie, denk ik. De HLTC, de tennis Club. Ja, de dat, dat, uh, daar was hij uh, bij betrokken via zijn zwager. Ja. Samuel John Graaf van Limburg-Stierum. Uh, zijn zus was uh, getrouwd met deze edelman. Ja. Uh, en hij heeft uh, die HLTC opgericht. En uh, daar was Pim waarschijnlijk als uh, zijn uh, jonge zwagertje uh, ja, mocht eraan meewerken als secretaris. Dan hebben we nog uh, de HFC, koninklijke HFC inmiddels. ja. Daar is Pim ook de grondlegger van. Maar is dat, want hij is opgericht, en staat bekend als de Haarlemse voetbalclub... maar was het dan nou werkelijk voetbal zoals wij dat nu kennen? Ja, dat is dus een beetje schimmig. Die vroege geschiedenis van de HFC die is niet gedocumenteerd. Daar zijn geen, er is geen direct bronmateriaal over... Alles wat we daarvan weten, dat is informatie die van Milieu zelf afkomstig is. En tijdens mijn onderzoek ben ik erg veel gegevens uh, tegengekomen... die Milieu de wereld inhielp, die achteraf uh, nou ja, uh, uh, onjuist blijken of uh, dubieus zijn. Dubieus, ja. um, dus die vroege ontstaansgezienis van HFC is een beetje uh, schimmig. Um, Milieu heeft zelf geschreven dat ze in de eerste jaren rugby speelde en geen voetbal... Um, als ze voor het eerst echt in de uh, openbare zeg maar, documenten voorkomen... dan speel ze een voetbalwedstrijd tegen de Amsterdamse voetbalclub Sport. En iets later tegen de Haagse voetballers. En dan is het gewoon echt het soccer uh, van de FA, zeg maar, zoals ja. we dat nu uh, kennen. Ja. En, en daarnaast uh, was hij de oprichter van Rood-Wit, de cricketvereniging. Nee, Rood daar was Rood. hij niet de oprichter van. Dat was uh, Kees Pleiten en nog een aantal uh, uh, andere Haarlemmers. Uh, om de eenvoudige reden dat die uh, club werd opgericht door jongens die een paar klassen hoger zaten uh, op het gymnasium. En uh, ja, die sportclubjes, er waren wel tien of elf cricketclubjes in die tijd in Haarlem. En die waren gerangschikt op leeftijd eigenlijk Dus de tweede klasses van de HBS hadden een eigen club. De tweede klasses van het gymnasium een eigen club. En zo uh, waren er uh, een handvol clubs. Zoals wij tegenwoordig op het pleintje, of uh, vroeger op het pleintje, zelf uh, een club speelden. Alleen uh, namen we dan een club die al bestond. Ik denk dat dat vrij dicht bij de historische werkelijkheid ligt, Ja. Hmm. Zijn vader, want hij heeft het niet helemaal van een vreemd volgens mij... want zijn vader is betrokken geweest bij de oprichting van de Haarlemse IJsclub. Ja, die kwam koud aan in Haarlem vanuit Friesland... waar hij uh, was weggegaan als, uh, als burgemeester. Um, en die uh, is meteen in societeitskringen gaan polsen... of er geen interesse was om een, uh, om een goede schaatsclub op te richten. En dan niet zoals veel schaatsclubs in Holland... om uh, werkvoorzieningen en spekrijderijen uit te schrijven... Hè, om, de, om de mingegoeden wat uh, door de winter te helpen. Nee, dat vond hij eigenlijk maar ja, onzinnig. Die ijsclub is opgericht om hardrijderijen te organiseren. Wedstrijden waar publiek op af kon komen... en waar de beste hardrijders van Friesland op af kwamen. En dat moet milieu, de kleine milieu mee hebben gekregen iets. Want zijn vader had dus ook wel iets met sport. Ja, ik ben tegengekomen dat als Milieu een jaar of zes is... dat dan de legendarische Friese hardrijder Rede Atze de Groot hier in Haarlem meedoet. En voor de prijs van 150 gulden, wat echt Zo een immens uh, bedrag, was bedrag was in geweest. die tijd. Ja, dat was immens. Um, ja, die komt daar in Haarlem rijden voor die prijs. En uh, eigenlijk kan het haast niet anders dan dat Milieu die legendarische rede Atze uh, heeft zien rijden. Oké, okay, want... Bon. Wat was zijn eerste, uh, en dan probeer ik het toch een beetje in deze regio te houden, zijn eerste zelfstandige prestatie? Was dat die, die, die, die hardloopwedstrijd in, in, uh, bij, in Rooswijk of zit ik dan weer te laat in zijn, uh, in zijn oeuvre? Nee, dat is een, een heel vroege, uh, ja, vroege sportactie eigenlijk. Maar ook dat is uh, vrij dubieus, omdat die uh, uh, gegevens over die vroegste hardloopwedstrijden eigenlijk uh, ook alleen van milieu afkomstig zijn. En verder niet uh, te verifiëren of te controleren zijn. En omdat zoveel van die gegevens uh, onjuist zijn gebleken, ga ik ook met dat soort informatie heel voorzichtig om in die uh, biografie. Um, wat je eigenlijk kunt aanwijzen als het eerste moment dat Pim echt uh, bewijsbaar in beeld komt bij die sportbeweging, is uh, als hij een briefje schrijft om lid te mogen worden van Rood en Wit. En dat is vier ja. jaar na de oprichting in uh, 1885 gebeurd. Dat was zijn eerste officiële actie. Maar ik zit beneden te denken: waar haalde die man in godsnaam de tijd vandaan? om ook nog lid te worden van een cricketclub ja waar haalde hij sowieso de tijd vandaan? Ja, waar hadden hij überhaupt de tijd vandaan? En sliep hij wel? Nou, ja, hij was in ieder geval enorm energiek en doortastend. En uh, uh, ja, had een, een half woord genoeg om uh, heel veel in gang te zetten, denk ik. Zou hij tegenwoordig het stempel ADHD hebben gekregen misschien? Ja, ik ben er wel van overtuigd. Ik denk ook dat hij echt niet de ja. handhaven was in die klaslokaal... waar ze hem in hebben geprobeerd op te sluiten. Ik denk, de ADSL, dat is ja. nog sneller. Ja, zijn ze, ja, Goed, we komen zo nog terug. Want je vertelde daar straks... Uh, ja, dat er dus een heleboel uh, feiten zijn die misschien geen feiten zijn. Of in ieder geval die altijd als feiten zijn, uh, zijn verkocht. Maar uh, je vertelde ook dat die eigenlijk op een ander voetstuk... daarmee uh, wel geplaatst zou moeten worden. En daar hebben we het straks over. Na de brief van Jeroen Koster aan Pimmelier. Nessa festa, me liga. Mais tarde, adorar adorabon nessa gata. Me liga, tá tarde, Quero curtir com você na madrugada. Dança, o lar, até o sol. Gata, me liga, mais tarde, embalada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, o lar. hoje vai rolar. O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 Na madrugada na dansen, volar. Que hoje vai rolar Chet chet chet chet chet chet chet chet Mas tápis sem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Até o rayar. Cata me liga, mas tápis tem balada. Tem Gustavo Lima, pé de madrugada. Dança, rolar. Que hoje vai rolar. Gustavo Lima. E você, tira, Bijna zes minuten over half negen. En zoals juist al aangekondigd, tijd voor de brief van Jeroen Koster. Hij schrijft maandelijks voor ons als eindredacteur van NOS Studio Sport. een brief aan een prominente persoonlijkheid uit de Haarlemse sportwereld. En nu voor de vierde keer schrijft hij, en ook voor de laatste keer, een brief aan Pim Millier. Jeroen Koster. Beste Pim. Ik voel mij al een paar uur zeer dicht in uw nabijheid. Deze brief schrijf ik momenteel op een hoogte van 11.000 voet. Dat is de hoogte waarop vliegtuigen tegenwoordig vliegen. Voor het WK schaatsen ben ik namelijk onderweg naar Calgary in Canada. Dat zult u leuk vinden, want ik weet dat u lang geleden betrokken bent geweest... bij de oprichting van de internationale schaatsbond ISU. Ik begreep dat er een aantal jaren een WK werd georganiseerd... voordat er een echt structuur kwam. In 1889 al werd de Rus Alexander Pansin officieus wereldkampioen. Op het Museumplein. Toen nog met afstanden als de halve mijl, de mijl en de dubbele mijl. Later werd dat WK, mede door u begreep ik, een mooi evenement. Het is sinds uw overlijden in opzet niet meer veranderd. Met de inmiddels klassieke vier onderdelen. Zelfs de nationaliteiten van de schaatsers die strijden om de titel... is nauwelijks veranderd. In de jaren 50 waren het ook al de Russen, de Noren en soms een Nederlander. Maar ik dwaal af in de wolken boven Amerika. Wat jammer dat een groot nationaal sportcongres... niet haalbaar is in de Spaanse stad. En natuurlijk komt het weer door geld. Geld, geld, altijd geld. Was dat in uw tijd ook zo? Dat uw zaken verzon die door gebrek aan financiële middelen... uiteindelijk niet haalbaar waren? Het siert de sportkoppel NOC-NSF en de Atletiek Unie... dat ze meedoen aan uw speciale Pimmelje-jaar. En de KVB. Tja, de voetbalwereld is al jaren geleden uit de bocht gevlogen. Ze zweven qua houding, impact en financiën al jaren ergens tussen aarde en hun eigen planeet voetbal. Ze vinden zichzelf in het spoor van Batten allemaal zo belangrijk dat ze langzaam ten onder gaan. Het voetbal verzuipt. Deze week was FC Twente weer een goed voorbeeld. Luchtfietserij, grootdoenerij, geld uitgeven dat er niet is, enzovoort, enzovoort. Om nog even terug te komen op het gebrek aan bestuurders... het is inderdaad de tijdsgeest. Carrière, gezin, twee verdieners. Noem maar op. Dat was denk ik in uw tijd wel anders. Zelf ondervond ik het aan de lijve kort geleden. De basketbalvereniging vroeg mij voor een bestuursfunctie. Ik zou wel willen, maar de tijd ontbreekt. Ik geef, als het allemaal lukt... twee maal per week training aan de jongste jeugd... en coach in het weekende dan ook nog bij de wedstrijden. Als dat allemaal lukt... In combinatie met mijn drukke baan en de baan van mevrouw is het al bijzonder. Het is de realiteit van velen. Door die baan en door deze reis naar Canada ben ik ook niet persoonlijk in het wapen van Bloemendaal vanavond. Helaas. En ik ben ook niet op tijd terug om morgenmiddag bij het eerbetoon op de Grote Markt te zijn. Ik had graag gezien of u nog steeds een balletje kunt trappen. Neemt u een ouderwetse borrel van mij? Met sportieve groet, Jeroen Koster. Ja, een brief schrijven aan Pimelier. Hoe graag had je dat gedaan, uh, Daniel? Nou, het was een... Wetende dat je antwoord krijgt. Ja, het was een enorm bedreven... Uh, brievenschrijver. Hij moet er duizenden per jaar geschreven hebben. Zijn er helaas weinig bewaard gebleven. Maar dat zou wel interessant geweest zijn, ja. Wat zou je hem gevraagd hebben? Nou, ik stel de vraag eigenlijk... als uh, einde van de slotbeschouwing van de biografie. De vraag of Milier zich in het beeld dat ik in de biografie neerzet zou hebben herkend en dan denk je dat het antwoord is nou, dat leid ik eigenlijk ook aan de lezer over <laughs> hey, we waren toen straks tijdens de muziek erover uh, over wat hij allemaal wel niet gedaan zou hebben en je hebt het toen net ook al een beetje gezegd van uh, ja, uh, niet alles is misschien zeker dat hij dat ook daadwerkelijk wel gedaan heeft valt die man niet van zijn voetstuk als dat in je boek staat nou nee, want ik zet hem eigenlijk op een een nieuw voetstuk, een ander voetstuk. Uh, ik geloof niet dat Pim belangrijk is omdat hij dingen als eerste deed. Omdat hij de eerste was die uh, voetbal invoerde. Of omdat hij de eerste was die een atletiekwedstrijd organiseerde. Ik geloof dat hij belangrijk is omdat hij uh, als een van de eerste een heel sterke visie op sport heeft uh, ontwikkeld. Op zeer jonge leeftijd. Um, en dat hij eigenlijk ja, de meest succesvolle van zijn generatie was om die visie op sport ook op anderen over te brengen. Hij wist echt mensen met zich mee te krijgen, hij wist mensen te beïnvloeden. Hij wist eigenlijk ook de richting die de NVAB, later de KNVB, heeft uh, genomen. Wist hij tot ver na de Tweede Wereldoorlog te beïnvloeden met zijn uh, ideeën. Um, en dat vind ik eigenlijk belangrijker en ook interessanter dan dat hij de eerste is uh, die iets doet. Dus zijn grote invloed, dat is waar het allemaal om draait. Ja, hij zag uh, sport anders dan veel van zijn tijdgenoten niet alleen maar als een, als een prettig tijdverdrijf. Iets dat, uh, dat uh, nou ja, op een zondagmiddag leuk is om uh, he, je een beetje mee bezig te houden. Hij zag die sport helemaal vanaf het begin als iets dat de natie zou kunnen veranderen en de natie zou kunnen versterken. Het was echt een uitgesproken nationalist die in die sport eigenlijk een bron zag voor het Nederlandse volk... om uit te putten en om sterker te worden. We spreken over de 19e eeuw, hoogtijddagen van het imperialisme. En Milieu die rekende eigenlijk zo dat als Nederland overeind moest... Uh, blijven tussen grootmachten als Frankrijk, Duitsland... maar vooral natuurlijk Engeland, als de kolonie wilde behouden... Ja, dan moest het Nederlandse volk krachtig, sterk uh, verantwoordelijk worden. En sport kon daar heel veel aan bijdragen in zijn uh, optiek. Sport als een middel. Ja, sport als een middel voor een hoger doel, het versterken van de natie. Was het dan eigenlijk een politicus? Nee, het was zeker geen politicus. Want daarvoor was hij ten eerste te weinig politiek. En uh, ten tweede uh, was het in, op, der, in dat opzicht ook wel echt een man van principes. En uh, politici moeten natuurlijk een beetje kunnen schuiven met hun principes... <lacht> om politieke daden werkelijk te kunnen laten worden. Ja. Uh, hoe ziet het er van, jou, van de week er voor jou uit? Nou, morgen is natuurlijk een heel feestelijke dag. Uh, dan gaan we hier in Haarlem denk ik iets prachtigs beleven met al die pupillen op de grote markt. Ik denk dat het uh, milieu zou liggen, nou ja, je moet het je misschien niet te beeldend voorstellen, maar zou liggen glunderen in zijn graf. Um, he, dat uh, Het centrum van Haarlem uh, wordt uh, overgenomen door een stel voetballende uh, knullen en meisjes. Um, dus dat wordt iets prachtigs, daar verheug ik me enorm op. En dan ga ik woensdag uh, richting Groningen. En donderdag is daar dan de promotie. Dat is natuurlijk een uh, prachtige uh, kroon op uh, acht jaar werk, hoop ik, uh, daarvan te maken. En vrijdag? Vrijdag nagenieten. nagenieten. En dan maandag gewoon weer voor de klas? Dinsdag. Dinsdag. Zijn je leerlingen ervan op de hoogte? Weten ze wat er gaat gebeuren deze week? Ja, die worden wel redelijk op de hoogte gehouden. Ja. Ik kan mijn uh, enthousiasme moeilijk onder uh, stoel of banken steken. Nou, heel goed, heel goed. Dank je wel voor je komst. En uh, nou ja, vooral een hele mooie week en heel veel, uh, ja ik zeg altijd plezier. Gaat met Wat lukken. er gaat gebeuren. En ik dacht dat Pimmel er ook naar op zoek was vooral. Ja. Dankjewel. Lego Lego Lego All of I love my life too late Till you shut up with perfect timing Now here we are We rock it Our fingers are stuck in the socket It's just the nature A game Let's Get ready we'll do it again Let's not recover from the hangover When your eyes got me drunk I was sober Is it true that you love me? I did Used to kiss me with everyone watching. It's truth or dare on the dance floor. Truth or on the dance floor. La <laughs> uh -oh. dare you. Leggo You're the one who's keeping me on And you know I like you like nobody's business Your blue Spanish eyes are my witness It's just the nature of the game Get ready, we'll do it again Let's not recover from the hangover When your eyes got me drunk, I was sober Is it true that you love me? I dare you to kiss me Ja, dat zijn nog eens klanken. Nee, dan kun je niet stil bij zitten. Hè? Nee, die heupen die blijven gaan. Maar dat krijg je als Shakira de muziek brengt. Ah, hier Shakira bij Haarlem 105 ja. Sportcafé op de maandagavond. Vanuit het wapen van Bloemendaal. We zitten hier vanavond om het over Pimmelier te hebben. En dan kan je natuurlijk niet uh, eraan voorbij gaan. Om ook even te praten over de Société Pimmelier. Fred Bosma, goedenavond. Goedenavond. Fred... Société Pummelier, de mensen die uh, betrokken zijn bij de Haamse sportwereld, die weten het wel. Maar als je er wat minder mee te maken hebt, dan ken je denk ik vooral de Haamse helden aan het Sportcentrum. En ja. misschien weet je dan niet eens dat jullie dat organiseren, dat dat bij jullie geïnitieerd wordt. Ja, dat is niet zo'n ramp. Maar dit is inderdaad wel zo dat de Société dat doet. De société is ooit opgericht om uh, Haamse helden te eren. Ik vond eigenlijk uh, dat uh, ja, wij zijn sowieso niet zo goed zijn in Nederland met het eren van uh, sporthelden. Dus wij, uh, wij uh, zijn Henk Ouderiks, uh, wel bekend, en uh, Kitty van Geels van het Kennemer Sportcentrum en ik zijn uh, bij elkaar gezeten En uh, we hebben die stichting toen uh, vormgegeven. En een elftal mensen bij elkaar gezet. En die zijn het gaan, uh, ja, gaan doen eigenlijk. Het was van begin af aan al enorm uh, succes met uh, veel bedrijven die dat ondersteunen om uh, ieder jaar één of twee keer een uh, sportheld uh, in het zonnetje te zetten... en levensgroot aan die buitenkant te op te hangen. Ja, meer dan levensgroot zelfs. Ja, meer dan levensgroot. En, en terecht, denk ik. Uh, ik vind het een prachtig initiatief. Uh, hoe zit dat? Uh, bedrijven, uh, die betrekken jullie erbij? Want uh, er is wat financiën nodig, alleen al om die portretten te maken... Hoe... Ja, voor, een, voor een, uh, een kleine bijdrage van 500 euro per jaar kunnen bedrijven sponsor worden of ondersteuner of donateur, hoe je het wilt noemen, van de société. En daarmee kunnen we inderdaad uh, een, een aantal keer, ja, één of keer, één keer per jaar, één keer de twee jaar, een nieuw portret onthullen. Het moet natuurlijk ook aanbod zijn om het even zo plat uit te drukken. Moet wel weer een nieuwe held zijn. Maar tot nu toe hebben we met enige regelmaat een held kunnen ophangen. Ik geloof dat er nu 15 aan de, aan de gevel hangen. En het is echt een landmark geworden. Echt een heel bekend fenomeen in de wijde omgeving. Daar zijn we hartstikke trots op. Uh, wanneer word je een held in, nou, de, in de sportwereld? Ja, het is wel, uh, dat is nog best uh, ingewikkeld. Het opstellen van die criteria Dat is, blijft altijd wel een beetje een discussie. We zijn ook wel een beetje eigenwijs, dus uh, we, we trekken ons eigen plan hierin. Maar er zijn wel wat dingetjes, zoals uh, dat je in ieder geval of in Haarlem geboren moet zijn, of je carrière moet in Haarlem uh, uh, kracht hebben gekregen. Sommige mensen, zoals Marcel Joost bijvoorbeeld, is een Amsterdam pur Maar die heeft uh, zo lang het honkballen beheerst in Nederland uh, bij een Haarlemse club. Dus ja, dan, dan ben je echt wel een beetje het Halemse gaan horen. En dan uh, mag je dus ook een held worden van ons. Ja, dat is fijn. Dus zo, zo zit het een beetje in elkaar. En wat we hebben gezegd is, we hebben het eigenlijk nog een beetje uitgebreid. Want die held is natuurlijk heel leuk om te doen. En ook voorkomen terecht. Maar we hebben ook gezegd, uh, die talenten die zijn uh, minstens zo belangrijk. Dus de société houdt zich ook bezig met het ondersteunen van ze talenten. En hoe merken die dat? Die talenten? Nou die talenten die kunnen bij ons een aanvraag doen. Het gaat niet om enorme bedragen hoor. Maar het zijn uh, jongelui die nog niet in de systemen zitten van de, van de, ja, de, de legitieme partijen die dat ondersteunen. En uh, wij doen dat met enkele honderden euro's Misschien een reisje naar het buitenland of zo. Of een trainingskamp of het spullen kopen. Dat soort dingen. Maar dat is toch wel net even lekker als uh, mensen dat uh, uh, aangeboden krijgen. En dan hopen we uiteindelijk natuurlijk dat die helden... Net als dat Yvonne van Gennep uh, bij de Winterkoninkjes begonnen is... Gaat het natuurlijk met nieuwe helden ook zo. Die moeten ergens toch een beetje ondersteuning krijgen. En, en vooral zelf er hard aan werken. En dan komen ze misschien ooit ook op die wand te hangen. Welke helden op die wand ben jij het meest uh, mee verbonden? Voor je gevoel. Oeh, uh, Jeetje, Mina. Nou, nou ik, like heb toch like wel, ik heb toch wel heel veel met, met uh, Yvonne van Maar dat komt ook een beetje omdat ik in mijn tijd bij het Haams Dagblad daar heel erg bij betrokken ben geweest. Dat zij terugkwam met Kelkeny. Ten eerste al die resultaten natuurlijk. En dat maakt je als krantenman dan toch ook uh, heel intensief mee. En dat was zo geweldig toen zij terugkwam. Dus uh, Yvonne was natuurlijk ook de eerste die op het lijstje kwam te staan. En die zal er ook wel op blijven, denk ik. ja. ja. Zijn. Nou, ja, er is nog meer, hè? Jullie doen actief, uh, ondersteunen jullie talenten. We hebben de helden die iedereen kan zien, maar er is ook een lezing. Ja, we hebben natuurlijk voor onze sponsors uh, doen we een aantal dingen ieder jaar. Die zullen trouwens ook bij het Pimmelierjaar betrokken worden. Maar we hebben ook ieder jaar een Pimmelier-lezing. Dat is uh, tot nu toe uh, vaak in het uh, oude woonhuis uh, aan de nieuwe gracht van ja. Pimmelier gebeurd, in de Zaal. Ja. Maar dat kan helaas niet meer. Daar zitten andere partijen nu. Ja. Maar uh, we blijven daar wel mee doorgaan. En we hebben daar mooie sprekers gehad: mensen uit de top van de sportwereld. en uit de politiek die met sport te maken hebben. Dus uh, ja, we hopen daar nog een tijdje mee door te gaan. En dan hopen we ons ook uh, en de sponsors natuurlijk te inspireren op het gebied van, uh, van sport. Zijn dit nou de, de, de vergeten pareltjes van Haarlem Sportstad? Je bedoelt het dit soort zo... initiatieven ook. Ja, nou ja, dat zou kunnen ja. Wij, uh, wij, wij hopen natuurlijk dat Haarlem wat dat betreft wat, uh, wat, wat uh, zwaarder aan gaat zetten. We zijn echt gek op sport en we vinden het ontzettend belangrijk dat dat een belangrijke rol ook speelt in, in Haarlem. Je ziet wat uh, een plezier mensen daaraan beleven, zowel in de breedte als in de topsport. Dus ja, wij, wij hopen ook echt wel uh, een beetje te prikken hier en daar dat er inderdaad weer een uh, wat uh, beter topsportklimaat ontstaat in de stad. Nou, Daar uh, kan ik me alleen maar aansluiten en zeggen dat ik ook vind dat dat moet. Dankjewel even voor nu. Uh, nou ja, de hele avond staat in teken van uh, jullie naamgever. Dus uh, uh, blijf nog even hangen. Okay, dankjewel. Dat je wel je de bedoeling ook. was. Dankjewel. Okay. Is het tijd voor onze column? Haarlem voorheen de sportstad, want Haarlem kende vele periodes van bloei. De lakenhandel, de kunst en natuurlijk de sportstad. Alles in vervlogen tijden en dus vooral een rijke historie. Om die eer aan te doen vroegen wij Erwin Balk om in de sportgeschiedenis van onze stad te duiken. Hiermee combineert hij zijn twee grote passies, de sport en de geschiedenis. En deze twee componenten samen leveren maandelijks een mooie bloemlezing op uit onze rijke sportverleden. De stukken die hij maakt schrijft hij onder het pseudoniem van Joop Odenthal, een oud speler... Van we schrijven 1963. In de winter is de Noordzee enkele dagen bevroren. De Elfstedentocht wordt vrede en gewonnen door Reinier Paping. Deze tocht wordt door de barre omstandigheden legendarisch en wordt voortaan de Tocht der Tochten genoemd. President Kennedy bezoekt Berlijn en eindigt zijn toespraak met Ich bin ein Berliner. Later dat jaar wordt hij in Dallas vermoord. In Engeland vindt de Great Train Robbery plaats en Martin Luther King hield zijn beroemde I Have a Dream toespraak. Philips introduceert het cassettebandje en in onze stad wordt er in een recordtempo van 88 dagen een honkbalstadion gebouwd. Op 17 maart 1960 wordt bekend dat de gemeente Haarlem 37.400 gulden uittrekt voor de bouw van een honkbalveld naar Amerikaans model... Het stadion zou binnen enkele jaren moeten verrijzen. In november 1962 wordt bekend dat het Sportweekcomité Haarlem overweegt... na het overdonderende succes van de eerste honkbalweek in Haarlem in 1961... een honkbalweek in 1963 te willen organiseren. De gemeente Haarlem wil daarom dat het een multifunctioneel honkbalstadion gaat worden... met 2500 zitplaatsen, spelersverblijven en massagesruimtes... Echter, de tweede Haarlemse Hongo -week, moest op 29 juni al beginnen. De gemeente Haarlem benaderde de Haarlemse aannemer Nelissen... om te zien of hij in staat was om binnen vier maanden tijd... in barre weersomstandigheden de klus te klaren. Nelissen pakte de klus met beide handen aan. Grote trots van het stadion moest de lichtinstallatie worden... dat qua licht het PSV-stadion moet overtreffen. De bouw zal in totaal 450.000 gulden gaan kosten... De eerste paal werd de grond ingeslagen op maandag 25 februari en op 1 juni voor 12 uur in de middag stond de achtste en laatste lichtmast op zijn plek. Nog Na dus maar 88 dagen werd op 29 juni 1963 het honkbalstadion opgeleverd met de eerste vaste honkbaltribune in Europa. Net op tijd voor het begin van de tweede Haarlems honkbalweek. Het stadion kreeg de naam van de stamvader van de Nederlandse sport, Pim Mulier. De eerste bal werd die dag op de honkbalweek gegooid door burgemeester Kremer. En de week werd gevonden, gewonnen door de Sullivan's. Tot 1994 was stadion de thuishaven van de Haarlem-Nikkels. Tegenwoordig is Kirheim de bespeler. Wedstrijden van de wereldkampioenschappen honkbal.. <tie> Excuse, in 1986, 2005, 2009 en 2011 en vele EK's werden er gespeeld. En natuurlijk was het stadion de thuishaven van 26 edities van de roemruchte Haarlemse Hongbalweek. In november 2008 werd eerst de paal geslagen voor een nieuw stadion op dezelfde plek. Dit was nodig om internationale wedstrijden te kunnen blijven spelen in Haarlem. De nieuwbouw was gereed voor het WK honkbal in 2009. In het Pumelier Stadium Center, zoals het Honkbalstadion sinds de nieuwbouw officieel heet, bevindt zich sinds 1983 het Honkbal- en Softbalmuseum, waarin de geschiedenis van de honkbalsport wordt bewaard. En dat was de brief, of de eigenlijk de column, moet ik natuurlijk zeggen, van Joop Odentaal, geschreven door Erwin Balk. Zometeen Peter, in het uh, tweede deel van het uh, programma, nog volle bak. Ja, we krijgen nog uh, onze burgervader, uh, is onderweg naar ons toe vanuit uh, Den Haag. Bernd Snijders, de burgemeester. En die krijgt zo meteen uh, uh, uit handen van uh, uh, Gert-Jan van Geen van het Haarhems Dagblad... de eerste versie, het eerste exemplaar van het Premier Magazine. Maar uh, wees niet, uh, onrust, niet onrustig thuis. U kunt het morgen allemaal bij het Haarhems Dagblad ook ontvangen. Ja, dat is mooi. Uh, is hij zelf een beetje sportief, nou jij weet? Bernd Snijders. Ja. Nou, hij kan kan heel ja, veel kan spelen. Het is een niet onvriendelijk zanger. Maar ik heb hem... We moeten hem zo met het eens vragen. Ik heb hem nog niet betrapt op een uh, sportieve activiteit. Maar het zou kunnen. Ja, we zullen het zien. Ik heb hem een keer een bal zien gooien bij de Arnhem Zombalweek. Het was een wijdbal. Hoe is het nu met hem? Ja. Het <laughs> was een wijdbal. Ja. Goed, u luistert naar Haarlem 105 Sportcafé. Het is maandag 9 maart. We zitten in het Wapen van Bloemendaal. We zitten hier tot vanavond 10 uur. <tied> Van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oppositiepartijen zijn bijzonder kritisch over minister Opstelten. Nu duidelijk is dat zijn departement in 2001 toch 4,7%.